8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. Die Radio 1 Sportzomer dendert door tot 11 uur. De mix van nieuws en sport. Met als gasten oud-hockeyster Carol Taten, VVD-kamerlid Helma Neperis en journalist Maarten Segers. Eerst het NOS Nieuws met Freddy van Tijn. De FNV wil een gezamenlijke claim indienen voor mensen die mogelijk nog recht hebben op uitbetaling van vakantiedagen. Wie lang ziek is geweest en wordt ontslagen... heeft recht op vier weken doorbetaalde vakantie per jaar. Een Europese regel uit 2006 werd in Nederland pas begin 2012 van kracht. Een zaak daarover ligt nog bij de rechter. Om te voorkomen dat de kwestie verjaard... willen FNV-bondgenoten en FNV-bouw een claim indienen bij de staat. Mogelijk kunnen tienduizenden ontslagen werknemers... aanspraak maken op een vergoeding. President John Atten Mills van Ghana is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds 2009 president van het land. Mills had keelkanker, maar is toch onverwacht overleden. Hij werd onwel en stierf enkele uren later in een ziekenhuis. Mills deed al in 2000 en 2004 mee met de presidentsverkiezingen, maar werd toen niet gekozen. Ongeveer om deze tijd wordt vicepresident Mahama beëdigd als de nieuwe president van Ghana. De basiliek Sagrada Familia in Barcelona krijgt een Nederlands laagje. Een bedrijf uit Winschoten brengt een coating aan, de buitenkant aan... die de buitenkant van het gebouw moet beschermen. De laag wordt dit jaar aangebracht. Door die coating blijven de kleuren en beeldhouwwerken... van de Sagrada Familia beter bewaard. Nu worden die onder meer aangetast door de uitlaatgassen. Er wordt al ruim 100 jaar gebouwd aan de Sagrada Familia van Gaudi. Naar verwachting zal het nog zeker tot 2026 duren... voordat het werk is voltooid. In het Henschotermeer bij Woudenberg is een jongetje van zes verdronken. Hij werd vanaf twee uur vanmiddag vermist. Daarna gingen de politie een brandweer zoeken. Er werden ook duikers en een politiehelikopter ingezet. Uiteindelijk werd de jongen bewustloos uit het water gehaald. Hij is met een ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij. Het weer. Het blijft nog lang warm...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 De komende uren hebben we het over de Olympische Spelen... met ervaringsdeskundigen Helman Epirus en Carol Tater En Maarten Zegers studeerde in Syrië. Wordt Willem Holleder columnist? Eerst naar Ghana. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Beder. De woorden het nieuws. John Ata Mills, de president van Ghana, is dood. Hij heeft zijn kantoor vandaag laten weten. De president is 68 jaar geworden. Contact nu met onze correspondent Paulien Baks. Paulien, goedenavond. Goedenavond. Waaraan is uh, Mills overleden? Uh, dat, heeft, uh, dat hebben zijn medewerkers nog niet gezegd. Hij is overleden aan een uh, ziekte. En het vermoeden is dat het uh, kanker is, omdat hij daar al eerder aan heeft geleden. Hm. Want was al bekend dat hij ziek was? Nou, er waren heel veel geruchten sinds juni al. Uh, in juni ging het gerucht dat hij was overleden. Dat was niet waar. Maar uh, vorige maand is hij ineens naar Amerika gegaan voor een medische check-up. En uh, toen werd er ook al. Uh, Gezegd dat hij misschien op sterven na dood was. Uh, hij kwam terug naar Ghana en zei: Kijk, uh, ik leef nog steeds. Het gaat uitstekend met mij. Uh, iedereen kon wel zien dat hij uh, versterkt vermigd was en hij zag er echt uh, ziek uit. Dus het nieuws uh, komt wel onverwacht, maar uh, niet uh, totaal als een verrassing. Wat voor president was John Art ja, uh, Atten Mills uh, werd altijd gezien als een niet zo'n heel charismatische man. Hij uh, heeft geprobeerd om mee te doen uh, om president te worden uh, al eerder. Uh, dat is toen niet gelukt, in 2009 wel. Maar uh, er werd steeds gezegd dat hij zich eigenlijk niet aan de schaduw van een eerdere president kon ontworstelen. En dat was Jerry Rawlings. dat was een zeer bekende en charismatische figuur, die leeft nog steeds. En Mills uh, was jarenlang zijn vicepresident. Dus hij heeft niet een heel duidelijk stempel gedrukt op zijn presidentschap. Het was een, een goed leider uh, zonder, uh, zonder bepaalde uitgieters of zonder bepaalde hoogtepunten. Weet je al iets van reacties uitgaan? Uh, ja, nou er zijn, mensen zijn wel geschokt dat dit uh, toch nog uh, zomaar gebeurd is. Vooral ook omdat er in december presidentsverkiezingen zijn. En men dacht dat hij klaar zou staan om de race voor uh, uh, opnieuw winnen van een ambtstermijn uh, dat hij die race zou ingaan... Um, en dit soort nieuws komt natuurlijk altijd onverwacht. Ik had niet verwacht dat hij zomaar zou overlijden tijdens zijn presidentschap. Maar ja, zoals ik al eerder zei, hij was al een tijd ziek. En hij zag er niet al zo best uit. Dus uh, ja, je had het ook wel een heel klein beetje kunnen zien aankomen. Uh, betekent het nu dat er een machtsvacuüm is in Ghana, of wordt dat op een, op een uh, uh, mooie manier opgelost? Nee, de vicepresident wordt vanavond ingezworen. En de verwachting is dat hij uh, het land uh, naar verkiezingen zal leiden... De organisatie van de verkiezingen in december, daar is men al mee begonnen. En als alles naar verwachting verloopt, uh, zullen dat gewoon een keurig nette race zijn. Uh, en dan waarschijnlijk de oppositie wel zal winnen. Maar in Ghana is dat, uh, gaat dat meestal vrij uh, probleemloos en ook zonder bloedvergieten. Oké, okay, dan kennen we in december dus de opvolger van de vandaag overleden John Mills. Dankjewel Paulien Baks. Goed, we gaan een rondje langs de velden maken hier aan tafel. Zoals wij dat uh, dan noemen. Uh, later deze avond komen ze uitgebreid aan bod. Karl Taten bijvoorbeeld tussen uh, half negen en negen. Goedenavond. Kom lekker dicht bij de microfoon. Dan kunnen we, kunnen, we, kunnen we je goed horen. Uh, even, Sydney 2000. Je verliest die finale, maar krijgt toch goud. Is dat zo? Ja. <laughs> ja. Ik dacht, finale. We hebben niet finale gespeeld. Nee, we hebben, ik heb een bronzen medaille gehaald. Maar uiteindelijk heb ik wel goud in de kast liggen. Ja, Klopt. zo was het. Ja, ja. ja. ja, ja. ja dat dus is knap, hè? Ja. ja, dan moet je gaan trouwen met iemand die wel goud haalt. En dan ja. heb je ze allebei winnen. <laughs> <laughs> ja. Ja. Is, is dat daar ontstaan ook? N ja, we kennen elkaar wel wat langer. Maar daar is het ontstaan. Mooie uh, Olympische herinneringen. Het in is geval. niet een dermate frustratie dat ik er alles aan deed om die, uh, die plakken thuis <laughs> te hebben. Hoor. Absoluut niet. Dat, uh, dat soort zaken ontstaan. Zeg deze hele periode die, uh, uh, die nu voor ons ligt, is dat zo'n Olympische periode, is dat voor jou weer een ouderwets... Uh, zoals het toen ook meer of meer was. Al in de sportieve prestatie zit er natuurlijk niet bij, maar wel de kriebels. Ja, misschien het kriebelt wel weer. Het grappige is dat ik uh, voor het eerst naar de Olympische Spelen ga als toeschouwer. Dus het klinkt natuurlijk heel erg raar, maar ik ben heel benieuwd of het dat wel bevalt. Want ik ben ik al die lange rijen wachten en zo uh, ja, de luxe dat ik het drie heb meegemaakt, maar dan van de binnenkant. Ik ga er wel naartoe, dus ik heb er heel veel zin in. Maar het kriebelt wel om vrijdag naar die openingceremonie te gaan kijken... en om vooral die, al die Nederlanders te gaan volgen. Daar heb ik echt wel heel veel zin ja, in. Wat ga je specifiek uh, daar bekijken? Het hockey? Hier mag ik het aanmelden. hockey, ja. En ik, uh, ik ga waarschijnlijk ook nog wel wat andere sporten bekijken. Ik ben een onderdeel van het Olympische Vuur ook. Uh, als een van de sporters die uh, nou, het sport ook in Nederland willen promoten. Dus ik, ik hoop dat ik naar nou wat andere evenementen mag. Ja, want je promoot ook uh, 2028 uh. Ja, ik ben een van de, van de 28 sporters die, die, daar, die daar onderdeel van is. Ja. ja Oké, okay, nou zoals gezegd, tussen half negen en negen praten we uitgebreid met jou door. Helman en Piris is hier ook, woordvoerder voor de financiën van de VVD. Ik denk dat niet heel veel mensen weten dat je ook vijf Olympische Spelen hebt meegemaakt. Ik denk dat dat niet erg bekend is... Mensen weten wel, merk ik, dat ik geroeid heb. Maar het precieze weet dus er niet van. Nee, nee want als, als roeiste was je niet op de Spelen... maar wel bij het roeien betrokken? Ik roeide heel uh, hoogtehard te roeien tegen al die DDR-dames. Maar toen stond het damesroeien nog niet op het Olympisch programma. Maar ik ben dus daarna er geweest om de uh, scheidsrechter. En de scheidsrechter moet zich uh, ingrijpen als het nodig is... en verder vooral aan de, aan alle aandacht laten aan de sporters. Maar begint ook bij, bij iemand die vijf keer scheidsrechter is geweest... begint het dan ook te kriebelen als de, als de spelers zoals nu op het punt van beginnen staat? Ja, dat begint nu wel te kriebelen de laatste week. Dat merk ik wel, want ik ga gewoon thuis blijven. Of ik dat volhoud, weet ik niet. Als de dames achter echt goud lijkt te gaan winnen, dan ja, maar is dan wordt het moeilijk. Ja, toch is er ondertussen natuurlijk ook nog werk aan de winkel... Uh, met betrekking tot de politiek. Dat staat ook de campagnes gaan beginnen. Uh, we, we zijn natuurlijk aan het worstelen met Griekenland, de euro. Het zijn wel periodes waarin... Uh, je hobby en uh, je professie in balans moet proberen te houden, kan ik me voorstellen. Ja, dus deze week krijgt nog even de euro voorrang. En ik hoop uh, dat zal toch ook gewoon de tijd kosten. Ja, dat is hobby en werk. Dat blijft altijd een lastige balans. Dat werk is er. Daarvoor betaalt de Nederlander voor de Kamerleden. Dus daar moet ik mijn best doen. Ja. En voel me ook verantwoordelijk dat dat euro dat dat fatsoenlijk gaat. Ja, ja, nou goed, het wordt uh, voorlopig even een olympisch gezis. Dus tussen half tien en tien uh, uh, praten we een beetje verder. Ja, en ook aangeschoven is uh, Maarten Zegers. Goedenavond. Uh, met jou gaan we praten tussen, even kijken, tussen negen uh, en half tien. Ik heb een boek in handen, dat heet Wij zijn Arabieren, want je studeerde islamitisch recht in Syrië. Ja, dat klopt. Hoe krijg je dat van elkaar? Uh, nou, dus als je in Nederland aan het werk bent, achter een, op een kantoor achter een uh, computerscherm dan denk ik op een gegeven moment, uh, hier ga ik weer stoppen. Dat gaat er niet worden. <laughs> dus dat heb ik toen nee. gedaan. En toen heb ik, een, uh, heb ik mijn leven radicaal omgegooid. En ben ik naar Syrië vertrokken om daar te gaan studeren. Ja, zo erg makkelijk, hè? Van uh, computer uit, sorry jongens, je komt morgen niet. Ik ga nu naar Syrië. Dan nee, denk ja, ik, waarom Syrië en hoe ga je daar dan studeren? Ik ben natuurlijk Arabist. En, uh, en ik had een interesse in religies. Dus de keuze was, lag op zich wel voor de hand. Maar als je daar dan aankomt, dan, dan weet je dus meteen uh, wat een politiestaat is. En... Waarom, waarom die mensen nu in Syrië in opstand zijn gekomen. Maar ja. waarom wilde je per se naar Syrië? Um, nou, ik, ik had in mijn, tijdens mijn studie al in Egypte gewerkt en, uh, en gewoond... dus daar wilde ik niet meer naar terug... Um, naar nou, Irak was op dat moment geen optie, dat was eigenlijk te onveilig. Libanon was te duur, Jordanië te saai. Je hebt weggestreept. <laughs> uh, Syrië bleef over. De, ja, Saudi-Arabië kwam niet binnen, dus toen moest ik wel naar Syrië. Van Syrië was niks aan te merken. <laughs> nee. Nou, genoeg aan te merken, hè. dat we niet, kunnen we nu ook al zien, denk ik. Nee, maar trok, trok dat wel een beetje, uh, dat er iets op aan te merken was? Ja, ja ik ging daar ik ging naartoe om... Uh, het was echt een onderzoek voor mij persoonlijk... naar hoe het is om in een dictatuur te leven... Uh, dus zowel een religieuze dictatuur, politieke dictatuur... als een seksuele dictatuur. Dus uh -huh. naar al die, die drie, drie dingen ben ik, ben ik op zoek gegaan in Syrië. Ja, dat heb je beschreven in het uh, boek. Zowel enige overeenkomst... enige overeenkomst met de hockeyster Karel Taten natuurlijk. Uh, want jij bent daar ook je liefde van je leven tegengekomen. Ja, ja, ik ben dat natuurlijk daar... Je levert wat problemen op, kan ik me voorstellen. Ja, ik ben na die revolutie natuurlijk inge, ingesukkeld daar... toen ik daar studeerde. En tijdens een, een van die demonstraties mijn een gevrouwen ontmoet... En uh, uiteindelijk ben ik daar opgepakt en het land uitgezet, omdat ik uh, correspondent was voor het NRC. En toen uh, is mijn vrouw me achterna gereisd. Hmm. Dus ja, toen dachten wij van dan gaan we gezellig in Nederland wonen. Maar dat konden dus ze niet zomaar. Nee. Want daar had ik allemaal een vast contract van nodig en, uh, en een inkomen. En, nou, dus uiteindelijk zijn we in Oostenrijk gaan wonen en hebben we daar een verluising gekregen. Ja, nou ja, goed hoe, dat, hoe het wonen en werken daar allemaal is. Trouwens, ik, ik kan niet meer naar de webcam kijken, maar ik hou maar even omhoog. Dit is het uh, boek met een, uh, een vrouwgezicht voorop. Is dat uh, je, je vrouw zo niet vriendin? Nee, maar mijn vrouw is nog mooier dan zij. Oh, ze is het, is het oh, niet? Nee. nee. <laughs> Oké, okay, goed. Later meer uh, van jou. Dank. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Wie altijd al heeft willen weten hoe de bekendste crimineel van Nederland ze daar gevuld... Eh, moet hopen dat de onderhandelingen tussen Willem Holleder en de nieuwe revue slagen. Als de partijen eruit komen, dan komt er iedere week een column van De Neus in het Weekblad. Auker Kok is biograaf van Willem Holleder en zelf columnist. Auker, goedenavond. Ja, ja hallo. Goedenavond. Ben je verbaasd dat Holleder in onderhandeling is met de revue over een column? Nee, niet echt. Want ik uh, wist het al een tijdje dat hij op zoek was naar een uh, outlet. <laughs> en ik heb, ik, ik heb mezelf ook al zeker nou, een week of vijf of uh, zes geleden over aan de lijn gehad. En dus, dus ik wist dat hij het zocht. Waarom wilde hij dit? Nou ja, hij uh, zei toen tegen mij uh, letterlijk, ik, ik zit zonder werk, ik, ik moet uh, geld verdienen. En kan hij een beetje schrijven? Nou, dat, dat, ik denk dat hij zelf denkt van, uh, van niet, omdat het dus nogal een uh, joint venture is van hem en de fotograaf uh, Ferry de Kok. Die dan volgens dat plan iedere week ook weer een andere foto uh, van onze grote vriend zou uh, plaatsen. En, en, en er zou dus ook nog een kooswaarder uh, bij erbij moeten. Het, uh, hetgeen de prijs blijkbaar ook nog wel opdrijft. Want als ik goed begreep, en dat heb ik niet van hem zelf, maar uh, uit, uit uh, publicaties op het internet, is dat uh, de uh, vraagprijs 2500 euro per stuk was. En ik ben zelf uh, columnist, ik zou... Ik zal het graag verdienen, kan ik je verzekeren. Jij ja, hebt niet zo'n mooie carrière als Willem Holleeren. natuurlijk. Dus nee, precies. Ik, ik, ik uh, maak ook minder mee, denk ik. Ja, dat, dat, dat wil ik niet zeggen. Maar hij heeft dus al eerder onderhandelingen met, met andere bladen gehad, begrijp ik? Ja, hij, hij is ook vol, volgens mij in een redelijk ver gevorderd stadium geweest met het weekblad uh, Panorama. En die zagen er uiteindelijk vanaf omdat eigenlijk ook wel een... Plausibele reden, want we ze zeiden van ja, wij publiceren natuurlijk vaak over uh, misdaad en uh, misdadigers, et cetera. En als hij dan iedere week uh, een uh, column zou plaatsen, dan zou hij eigenlijk onze vaste medewerker zijn en kunnen we eigenlijk geen ont onthullende dingen meer over hem gaan, uh, gaan uh, schrijven. Dus, en, het, en ook het uh, prijskaartje moet ook wel een rol hebben, hebben gespeeld. Ja, dus zowel financieel als een, als een professionele afweging. Ja, precies. Maar. Um... Het lijkt wel of Holder daar bezig is met een soort uh, publiciteitsoffensief. Ja, hij, hij, hij, de de verschijnen foto's van hem, filmpjes, hij komt een tasje terugbrengen bij de politie. Wat zou erachter zitten? Of zit daar iets achter? Nou, dat is, dat is bij, bij hem altijd wat uh, lastig in te schatten. Omdat, kijk, als jij, als jij op een uh, terrasje zit of ik, dan uh, gebeurt er niks. Maar als hij op het terrasje zit, dan komen er mensen langs en die willen gelijk uh, met hem op de foto. En dat slaat hij meestal af, omdat hij dat niet wil. En, maar soms dan uh, lukt het toch. M -m -m -m Misschien omdat degene die hem aanspreekt een hele charmante vrouw is. Dat uh, weet ik niet precies. Maar in ieder geval, zodra zo, iemand erin slaagt om hem te fotograferen of zelf met hem op de foto te gaan. Dan verschijnt dat gelijk op het net. En wordt dat door uh, vele mensen gelezen en uh, bekeken. Dus het is ook wel weer zo dat hij eigenlijk amper een stap kan doen zonder, zonder dat dat tot iets leidt. En, um, en van dat tasje daar weet, daar weet ik nou toevallig wel vrij van af. Omdat de, die uh, Virgil Kog Koch die ik uh, net al noemde, dat is een ja, soort uh, kennis van hem. Ook een agent die uh, zit dan altijd in de cornelis Schuitstraat in Amsterdam-Zuid. Uh, ze zit iets uh, wachten tot er een uh, benen be langs loopt bij uh, voorkeur met uh, niet zijn eigen partner, maar de partner van een ander. En zo, en om dat dan uh, vast te leggen. En die, die uh, zag toevallig een keer uh, ho -ho Holleder op zijn scootertje langs scheuren met een uh, damestasje aan het stuur. En toen, toen is die uh, Verenigd Kok gelijk samen, samen met die andere man, hoe heet je ook weer, die uh, smilders, ja. op de, ook op de scooter gesprongen en achter hem aan gegaan. En heeft toen... Iets van 300 drie, meter verder in Amsterdam-Zuid bij het uh, politiebureau kunnen uh, trappen, als het ware, dat hij dat uh, tasje inleefde. Dat is wel heel toevallig, ook. Nou ja, waar, waarbij je dan weer de kanttekening kan plaatsen, dat Holleder weet dat die fotografen daar altijd Wist. zitten. Op dat ja. je dus mi misschien wel daar is uh, langsgereden, et cetera. Maar zo, zo, zoals het wel uh, vaker bij Holleder uh, feiten, ficties... Zij liet bij hem niet, niet altijd eventjes uh, simpel te schrijven. Dat is, is uh, lastig. Die, die uh, fotograaf hebben mij toen bezorgen dat het toeval was. Nog, nog, <laughs> nog een laatste vraag. Hollere, die is van plan om te schrijven over zijn dagelijks leven. Is ja. dat nog eigenlijk wel zo interessant? Als je geen crimineel meer bent. en um, Nou, je zou zeggen van niet. Um, daar staat tegenover dat... Iedereen, of nee, nee, niet iedereen, heel veel uh, landgenoten uh, geïnteresseerd zijn in iedere stap die hij zet. Hè, van hij, hij zou hier een huis kopen, hij zou daar gesignaleerd zijn, et cetera, et cetera. Uh, en iedereen die er tegenkomt. Dus ik denk dat veel mensen dat wel leuk vinden om te horen hoe hij zijn uh, dagelijks leven slijt. Alleen voor zover ik daar zicht op heb, is dat inderdaad op zich niet heel... Uh, Spectaculair en kun je kun je, kun je afvragen of het heel lang uh, spannend blijft. Of, of, of hij moet dan zelf voor de, zeker op de column natuurlijk weer, uh, gaan uh, zorgen dat er uh, hele spannende dingen gebeuren. Ja. <laughs> dat is ook wel weer uh, geestig dan, als het ja, alcohol, maar, alcohol. Dus, dus, dus dat hij geen uh, tasjes meer gaat uh, brengen, maar ze gaat uh, weghalen. Maar, maar ja, dat uh, deed hij eigenlijk met Tasjes erover. Ja, Auke, uh, nog één slotvraag. Waarom heb je een telefoon aansluiting in de keuken? Nou, ik, sta, ik, ik ben op vakantie op het uh, zonnige eiland Ibiza. En ik sta hier bij een uh, keuken met uitzicht op de uh, kabbelende mediterranee. Oh, dat is het. <laughs> dus, en uh, soms gaat hier een even andere spoelmachine aan. Dank je wel. En geniet, geniet van het uitzicht. Ja, zeker. Doei. Doei. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Studio. Radio 1.nl Van Vitesse. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Ja, iedere dag bellen we met twee Nederlanders over de grens. Vandaag uh, contact met uh, Griekenland, waar het IMF uh, kan uh, controleren of ze zich aan de financiële afspraken houden. Zometeen gaan we ook nog even naar uh, Spanje, waar heel iets anders uh, aan de hand is. Maar zoals gezegd, eerst even naar uh, Reinhold de Vries. Die woont in Larissa, midden Griekenland. Ja, Reinhold. Goedenavond. Ja, goedenavond. Je bedrijf is failliet, hè? Ja, mijn bedrijf is uh, ook failliet. Ja, waar, waar, waar werkte jij? Ik werkte bij een uh, producent van plastic producten. Uh, en deed daarvoor de marketing naar uh, Noord-Europa. Uh -huh. En hoe is het thuis? Heeft je vrouw nog wel werk? Mijn vrouw heeft uh, nog steeds wel werk, ja. Want die werkt bij de overheid, begrijp ik. Die werkt part-time met een jaarcontract voor de overheid. Hoe zijn de vooruitzichten voor jullie? Ja, ik zie het niet al te somber. Uh, werk heb ik wel. Uh, ...mijn vrouw zal nog wel een aanstelling krijgen, ook volgend jaar weer. Oké. Okay. Nou, uh, vandaag komen hè, die, uh, de, de, de Trojka, IMF, Europese Unie en de Europese Centrale Bank... ...langs om te kijken of Griekenland zich houdt aan de financiële afspraken die zijn gemaakt. Uh, ja. uh, ligt de gemiddelde Griek uh, wakker van zo'n bezoek? De kinderen in ieder geval niet. <laughs> maar ligt nee. de gemiddelde Griek nee. daar wakker van? Nee hoor, dat, uh, de Griek ligt meer wakker van wat er gaat gebeuren. Maar het bezoek van de Trojka zelf... Uh, Interesseert ze niet zo erg veel. Ah. En waarom is dat? Omdat het toch al slecht gaat? Ja, of het nou aan de ene kant of aan de andere kant langs gaat. Slecht gaat het toch en de Griek voelt dat. Maakt het ze eigenlijk niet meer uit? Nou ah ja, in zoverre maakt het niet meer uit. Ze zien niet dat het beter dat zal worden als uh, de, de, de Trojka zegt van oké, okay, we begrijpen de positie van Griekenland en er moet maar wat minder bezuinigd worden. Dat, Denken ze niet dat dat meteen in hun beurs betekent dat het ook beter gaat. Hm. Maar worden ze er ook zagrijnig van? Zagrijnig in zoverre. Mensen zijn wel een stuk somber geworden. Ja? Uh, op straat zie je weinig meer mensen liggen lachen. Ja, en, maar dat heeft puur hiermee te maken. De toekomst is gewoon een stuk slechter en dat heeft zo'n weerslag op, uh, op, op, op iedereen. Ja, natuurlijk. Ja. Mensen zien de toekomst heel somber in. Overigens, je hebt uh, andere werk gevonden, begrijp ik, in het dagverblijf? Uh, nee, dat lijkt zelfs zo te zijn dat mensen zijn hier nog steeds op straat en ook hun kinderen zijn daarbij natuurlijk. Zo leeft de Griek dan eenmaal. Ja. Uh, maar ja, werk heb ik wel. En het toerisme is nog wel het een en ander te doen. Oh. Hoewel de Griek zelf natuurlijk uh, niet meer op vakantie gaat. Ja, nou ja, we zitten er wel een beetje om te lachen, maar het is natuurlijk een, een droevige situatie. Wat ga je zelf nu doen? Uh, ik ga door met mijn werk in, in de toeristenbusiness en ga langzaam op zoek naar een, een nieuwe baan. En jij ziet dat wel zitten, die vooruitzichten? Die, die zijn goed? Nou, goed. die zijn niet goed natuurlijk. Vandaar dat ik ook zeg, langzaam. Het heeft geen zin om te gaan zitten stressen... en te verwachten dat je morgen weer een nieuwe baan hebt. Uh, Daar moeten we rustig eventjes naar gaan kijken. Ja, ja. goed. Um, duidelijk, dankjewel voor nu. Graag gedaan. Even een uh, reactie hier aan tafel. Elma, de Pires. Ja, TVD, is... woordvoerder voor de financiën tijdelijk. De vakantiewoordvoerder, ja, het is natuurlijk triest als je die verhalen hoort, maar dan zal in Griekenland echt wat moeten veranderen, want anders betalen wij allemaal in Europa, wordt het helemaal één grote ellende, dus daar zal echt wat moeten veranderen, hoe vervelend het ook voor die mensen daar is, maar daar is het toch echt uit de hand gelopen. Ja, wat zal er dan moeten veranderen? Kan wel Tot, denk ik, maar... Dat ze veel uh, strenger zijn met de uitgaven, kleinere overheid... en dat je belasting niet alleen heft, dus een aanslag stuurt... maar dat je hem ook int, en toch wat nuchterder naar alles uh, gaat uh, kijken. Ja, de overheid maar... zal kleiner moeten met minder over, uh, uitgaven. Heeft het zin om zoveel te bezuinigen dat mensen hun baan kwijtraken... en eigenlijk ook geen geld meer uh, kunnen verdienen? Er zullen best andere mogelijkheden zijn als ze gaan proberen om wel geld te verdienen. Nederlanders die ook in Griekenland uh, werken, dat moet je dus ook afvragen. Maar ze zullen die overheid kleiner moeten maken. Er zullen altijd er mensen zijn met initiatief die wel wat kunnen... maar dan ook echt wat uh, tot stand kunnen brengen. Maar daar zit echt wezenlijk gewoon, daar zit wat gewoon verkeerd. Ik vind ja. het jammer, maar het is wel zo. Ja, wat de overheid kleiner maken is één natuurlijk, maar de burger die ziet het niet meer zitten en die loopt zagrijnig over straat. Daar, daar wordt die economie natuurlijk ook niet beter van. Daar wordt hij ook niet beter van, maar ja. ze zullen... Dus bij ons ook niet. zijn er ook een aantal maatregelen genomen... die ook niet leuk zijn als ik die uitleg. Zeggen mensen ook, mevrouw, moet dat wel. Maar dat zal er echt, als je eerst jarenlang op de grote voet leeft... dan zul je toch iets gewoon moeten doen. Belastingen werden er gewoon niet geïnd. Een neef van mij is archeoloog, die kocht daar een huisje... en zei, ik wil best belasting betalen. Hij wil daar graaf in de grond, want ik maak van zaken gebruik. Hij werd aangekeken of ze de dokter moesten bellen. Dus er moet echt iets in die instelling veranderen. Ja, duidelijk. Snonder Richer uh, moet even plaatsmaken voor Hinko Rookmaker in Spanje. Want uh, we hadden u nog beloofd dat we contact zouden zoeken met Spanje. Dat is inmiddels gelukt. Hinko Rookmaker, die hangt. Buenos Dutches. Hoi, no, goedenavond. Buenos zeg, Ik begreep deze maand dat er een wet is ingevoerd die het winkels... die groter zijn dan 300 vierkante meter toestaat om 25% langer open te zijn. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, het gaat dus over met name de grote winkels die mogen nou in plaats van 72 uur 90 uur per week uh, open zijn. Mm. Dat betekent in de praktijk dat ze dus uh, eigenlijk gewoon zeven dagen per week uh, volle bak open kunnen gaan. Dus dat geldt geld voor, uh, voor supermarkten, grote warenhuizen. En uh, ja, tot nu toe mochten ze dan de zondag niet open en dat wordt nou ook beetje bij beetje eigenlijk vrijgegeven. Mm. Uh, de hoop is dan natuurlijk, ja, sowieso... Dus er zijn meer uren, dus er moet meer gewerkt worden. Wat banen creëert? Nou, dat is uh, in Spanje, zoals je zult begrijpen, op dit moment uh, van het grootste belang. Dus wat dat betreft is het een goed idee. Dat ja. wel. De vraag is: is van, ja, je kunt wel 25% meer tijd opengaan, maar ga je dan ook zoveel meer verkopen? Nou ja, dat vroeg ik me net af. Want siesta uh, is volgens mij het meest Spaanse woord dat ze in Spanje is geboren. En tussen 2 ja. en 5 kan je over het algemeen een kanon afschieten op straat. Nou, dat is dus eigenlijk al een tijdje niet meer zo. Oh. Want er is al, een, een, al tijden dat Spanje langzaam, uh, of eigenlijk vrij snel een verandering doormaakt door de laatste tijd. Uh, deze winkels waar dit over gaat, die deden al niet aan Siespa. Die gingen nooit dicht tussen de middag. De winkels die dicht zijn, dat zijn de kleine buurtwinkeltjes. Uh, die, die waren dicht tussen de middag en die zullen dat nog steeds zijn. Die komen ook niet aan, uh, wat je zei, die 300 vierkante meter, daar komen ze niet aan. Het is echt puur gericht op de hele grote winkels. Wat je natuurlijk wel wilt zien, is dat mensen nu nog meer geneigd zijn naar grote winkels te gaan. Waardoor de kleine winkeltjes het wellicht nog moeilijker gaan krijgen. Ja, ja. En dan is het wel weer ja, een beetje een tegenstrijdige maatregel van de regering. Maar ja, ja, als je, je daarbij. Nee, sorry, ga je ja, Je zegt zelf al 25% meer open. Het is de vraag of dan de ja. omzet ook met 25% stijgt. Denk je dat dit een economische boost kan geven? Nou, ze proberen van alles. Hè? Maar hier tegenover staat dat er ook tegelijkertijd besloten is dat de btw met uh, ongeveer 2% omhoog gaat. Ja. Dus ja, mensen gaan waarschijnlijk ook weer minder uitgeven. Uh, ik, ja, elke poging is welkom. Maar ik denk niet dat dit uh, de gouden greep is om Spanje uit, uh, uit de economische crisis te krijgen, hoor. Ja, goed. Nou, we gaan het afwachten. Dankjewel. Heel graag gedaan. Het is uh, één minuut over half negen. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van NOS. Hier is Freddy van Tijn. De Britse regering stapt naar de rechter om te voorkomen dat grenswachten de dag voor de opening van de Olympische Spelen gaan staken. De stakers op internationale vliegvelden en in veerboothavens vinden dat ze door een ontslaggolf overbelast worden. Het ministerie noemt de voorgenomen staking onverantwoord en roept de werknemers op om niet te staken op een moment dat de ogen van de wereld op Groot-Brittannië zijn gericht. Twee branden in een Amerikaanse kernonderzeeër blijken te zijn veroorzaakt door een dokwerker die vrij wilde hebben. Een van de branden in de Onderzeeër in een dok in Maine richtte voor 400 miljoen dollar schade aan. De man van 24 die de branden heeft aangestoken zegt dat hij leidt aan angstaanvallen en depressies. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. De FNV wil een gezamenlijke claim indienen voor mensen die mogelijk nog recht hebben op uitbetaling van vakantiedagen. Een Europese regel uit 2006 is in Nederland pas in 2012 van kracht geworden. Daarover loopt een zaak die ligt nog bij de rechter... Om te voorkomen dat de kwestie verjaard willen FNV-bondgenoten en FNV-bouw nu een claim indienen. En president John Atten Mills van Ghana is op 68-jarige leeftijd plotseling overleden. Hij was sinds 2009 president van het land. Mills had keelkanker, maar is toch onverwacht overleden. Hij werd onwel en stierf enkele uren later in een ziekenhuis. Vanavond is vicepresident Mahama beëdigd als de nieuwe president van Ghana. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Zomer. Londen strandvol met fans, sporters en natuurlijk ook IOC-leden. Maar dus is het wel nodig dat die leden van het Olympisch Comité... allemaal in superdeluxe hotels zitten? Hockeyster Carol Tata straks over haar spelen. Eerst ander nieuws, ook uit Engeland. Ja, acht mensen worden aangeklaagd in het afluisterschandaal... van de Britse tabloid News of the World. Journalisten van de Britse kant luisterden jarenlang... bekende en onbekende Britten af... De aanklagers denken dat ze genoeg bewijs hebben verzameld voor een mogelijke veroordeling. All the evidence is now carefully been considered. Applying the two-stage test in the Code for Crown Prosecutors. I have concluded that in relation to eight of those 13 suspects.... There is sufficient evidence. for there to be a realistic prospect of conviction. Vrijwel alle verdachten worden beschuldigd. van het illegaal afluisteren van voicemail's. mails. All, with the exception of Glenmark Care. Will be charged with conspiring to intercept communications without lawful authority. The communications in question are the voicemail messages of well known people and all those associated with them. Vooral beroemde Britten en hun vrienden en familie werden dus afgeluisterd. Van de acht verdachten zijn Andy Colson en Rebecca Brooks, de twee bekendste journalisten. Correspondent Anje van der Horst vertelt wat de aanklacht tegen hen precies inhoudt. Ja, zij zouden acteurs zoals Jude Law, Brad Pitt, Angelina Jolie hebben afgeluisterd. Popartiesten, Paul McCartney, voetballers, Wayne Rooney... Politici, ministers, zelfs de vicepremier. Maar ook eh, ja, gewone Britten waren het slachtoffer. Zoals dat vermoorde meisje Millie Duiler. En dat laatste is de meest gevoelige zaak waarschijnlijk. Want die onthulling over Millie Duiler... Ja, bracht het hele afluisterschandaal aan het rollen. En daarom zien we nu deze acht nu voor de rechter staan. Grote vraag is, wisten hoofdredacteuren Andy Coulson en Rebecca Brooks... dat hun redacteuren mensen afluisterden? Uh, zowel Coulson als Brooks heeft altijd gezegd dat ze nergens van afwisten. Dat wordt weer tegengesproken door uh, inmiddels verschillende ex-verslaggevers van de krant. Zij wisten wel degelijk van de afluisterpraktijken. Sterker nog, zij gaven zelfs opdracht tot het afluisteren van vele Britten... zo zeggen uh, de ex-verslaggevers. De politie heeft verder ja, miljoenen en miljoenen e-mails... enorme databestanden van News of the World in beslag genomen. Plus zes hele grote vuilniszakken met de aantekeningen van de privé die door News of the World was ingehuurd. Nou Op basis van al dat materiaal denkt justitie genoeg bewijs te hebben... om ze te veroordelen. I spent my time watching the spaces that have grown between us. And I cut my mind on second best all the scars that come with the greenness. And I give my eyes to the boredom. Still, the seabed wouldn't let me in, and I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Now, walking back down this mountain, the strength of a turn and a tide, all oh, the winds so soft at my skin, yeah, the sun so hot upon my side. all oh, looking out at this happiness. I searched for between the sheets or feeling blind realize all I was searching for was me. Oh oh, oh. He told me that my eyes were gleaming. I said I'd been away, and he knew. Oh, he knew the depths I was meaning, and then it felt so good to see his face. All well, the comfort invested in my soul, or to feel the warmth of his smile. When well, he said I'm happy. like wildflowers De Howard, keep your head up. Straks gaan we met Carol Taten uitgebreid praten over haar spelen... en haar visie op de komende spelen. Hockeyster, mocht u dat niet weten. Maar eerst even naar de baas van die spelen. Ja, want de BBC heeft geprobeerd een paar harde noten te kraken... in een interview met IOC-voorzitter Jacques Rogge. De Britse omroep vroeg hem naar de nogal luxe huisvesting van de IOC-leden... tijdens de spelen in Londen. Laten we even luisteren naar een fragment. But people will look at it, particularly in a time of economic uncertainty for many, many people, and think, these people are out of touch. They they don't live in the real world. Yes, we live in the real world. Absolutely we do. But this is not the real world that many people inhabit. Five-star hotels, limousines, you know, that's how they may portray it. But we, we need accommodation. <laughs> Ja. Ze, ze, ze moeten moet ergens zitten. Uh, Carol, vind je terecht dat de IOC-leden uh, in een vijfsterren hotel zitten? Nou, ik weet niet of het, je kan buiten een goed hotel kan je natuurlijk wel redelijk normaal meedoen met, uh, met normale auto's, normaal vervoer. Dus ik weet niet, ik, zoals het. Korte fragment, zei ik, is het wel een beetje overdreven wat daar gebeurt? Dus bij, ze, ja. ze zitten waarschijnlijk veel veel beter dan de sporters... om wie het eigenlijk allemaal gaat. Ja, maar ik denk dat de sporters ons niet snel willen ruilen, hoor. Dat ja. uh, Olympisch dorp, dat is echt uh, heel bijzonder. Daar, uh, en ik denk, ik hoop ook dat eigenlijk al deze mensen niet in het dorp mogen. Want dat is echt maar, iets voor de sporters. Ik begrijp ik dat Jacques Rogge in het dorp slaat. Is dat zo? Ja. Oh, geen idee. Nee, dat vind je geen goed idee. Nou, geen, oh, geen idee. Maar, vind, oh, weet vind, vind, vind ik vind niet. Als die, nou, dat moet hij <laughs> zelf wel zien. Als hij de sporters niet stoort en, uh, in hun voorbereiding, dan, uh, dan maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Maar ik vind het dorp heeft wel iets magisch. En dat is echt voor de sporters en uh, directe begeleiding. Omschrijf dat is, dat magische. Ja, je stapt eigenlijk vanaf het moment dat je uit de vliegtuig stapt in dat land... Dus dan ga je door allerlei accreditaties en dan krijg je een pas om je nek. En, uh, en daarmee kan je dat dorp in en uit. En daarin is alles gewoon voor de atleten. Dus alles is gratis. Dus je hebt een eetschuur waar 15.000 mensen kunnen eten... En je hebt treintjes, je hebt alles. Het is echt, ja, van, ja, het is echt een dorp, is het, waar je van de ene naar de andere kant... een bioscoop, in Barcelona hadden we, was, zaten we aan het strand. had je een stukje strand erbij. Hè? het eerste gedeelte van het toernooi was helemaal leeg. En naarmate het toernooi vorderde en atleten uitgeschakeld raakten... werd dat strand ook steeds voller. En, uh, en zo, ja, je hebt, het, is, het mooie is, is dat je trekt heel erg naar je landgenoten toe. Dus je draagt allemaal hetzelfde oranje... terwijl je natuurlijk ook die mensen alleen maar van televisie kent. En je kijkt je ogen uit naar al die andere atleten uit de hele wereld. Uh, ja, het is geweldig. De een bekend, de ander niet. Uh, die doet die sport, die dat. Het is gewoon uniek dat het allemaal bij elkaar zit. Nou, wie heb jij je ogen uitgekeken? Ja, behalve. Ja, van... nee, ik weet het enige wat <laughs> ik. Ik denk voor jezelf je ja, ja, oh, Dat oh. bedoelde ik niet. Ik bedoel gewoon qua celebs, qua beroemde sporten. Nee, Het enige wat ik me nog van uh, Barcelona 92 kan herinneren. Is dat uh, we op een gegeven moment ingehaald werden door een uh, bus met een Dreamteam uh, Wat daarin zat. En dat had dan politiebescherming en escort en wij dan niet. Maar, de basketballers uh, van de rij. De Verenigde basketballers, Staten. ja. En dat uh, Steffi Graaf bij ons in het Olympisch Dorp zat, en dat die en dat weet ik nog zo goed dat wij in, in de eetzaal zaten en dat zij naar uh, de ijsmachine gingen en een Magnum haalden. En wij waren natuurlijk hey, van op dieet. Ja, dus we zijn gesponsord, uh, jongens. <laughs> ja, toen dachten oh. wij nou als zij dat, uh, dus nee, ja, dat soort dingen. Dat valt gewoon op. Dat is gewoon grappig. Ja, dat het zijn natuurlijk allemaal gewoon normale mensen en je bent dan één. Maar in principe is het natuurlijk een heel groot verschil ook tussen de sporters die veel minder professioneel zijn en op televisie komen en die grote sporters die iedereen bijna bijna Helmen en Pieris, waar zitten de scheidsrechters? Die zitten altijd een eind weg, want de roeibaan is meestal een eind weg van de, de hoofdplek. Vaak één tot twee uur rijden. Die scheidsrechters zitten altijd in een simpel hotel. Want uh, ja, dat hoeft ook niet allemaal overdreven luxe te zijn. En die horen de wekker ook altijd al heel vroeg gaan. Dus uh, die uh, hangen verder. Zitten die op de roeibaan? Daar en horen heb, je, uh, uh, heb je op die plek wel het idee dat je bij de Olympische Spelen bent? Dat is vaak wel het probleem, want in Atlanta 1996. Nou, uh, wij kwamen toen we weggingen erachter dat er een busje had gestaan bij het hotel om ons af en toe naar Atlanta aan te brengen. <lacht> dus uh, ik ben toen één keer bij de Atletiek geweest met een heleboel gedoe. Het is vaak erg ver weg. Het is voor zij nog erger, maar ook het roeien is vaak weg. Alleen in Korea was het uh, slechts een half uur rijden. Maar de rest is vaak dat je denkt, jongens, van de pokken en het weg, kan dat niet wat dichterbij? Ook voor die sporters. Nu zitten ze ook weer de roeiersverblijven in hotels en eten. In ieder geval de eerste week. En, en, en heb je dan als scheidsrechters ook nog uh, contact met die sporters? Die moeten natuurlijk weer terug naar het Olympisch dorp. Jullie zitten dan vlak bij de roeibaan. Nou, die sporters, stand, zitten of dus je... of, sporters zitten ook dan dus ook vaak bij de roeibaan. Toch apart in die buurt. Okay. En verder heb je dan redelijk wat contact mee. Want je komt ze gewoon. Uh, op het botenterrein. Dus wat dat betreft ken je ze wel. Het is ook wel handig als je scheidsrechter bent, dat je sporters kent. Dat is ook wel een van de dingen die men eigenlijk nodig vindt. En je hoort altijd die spannende verhalen uit het Olympisch dorp... die atleten onderling, die scheidsrechters onderling. Is dat nog wat? Dat vroeger zal dat wellicht best spannend zijn geweest. Meestal is het één vrouw met twintig mannen. Dus dat valt <laughs> ja, de dat spanning ook wel weer. klinkt al, klinkt al behoorlijk dat spannend. klinkt al behoorlijk spannend, <laughs> ik hoor het al. Dus die zijn meestal redelijk serieus bezig. Ja. Want die wekker gaat altijd zo vroeg. Want je moet er op tijd zijn. Want ochtends is vaak de minste wind. Je moet met de beste omstandigheden proberen dat roeien te doen. Dat zal ook in Engeland ongeveer vroeg zijn, als ik het zo hoorde. Zo ja. dus min mogelijk wind hebben, want dan is het zo eerlijk mogelijk. Maar ja, dan moet je twee uur van tevoren daar zijn. Ik sta dus vroeg altijd met mijn hobby vroeger op dan met mijn werk. Carol, ja, ja, nou. je hebt drie spelen meegemaakt. 92, ja. 96 en 2000. Uh, 2000. Uh, toen jij in 1992 voor het eerst dat het Olympisch dorp binnenkwam... en al die indrukken moest, moest verwerken. Heeft dat invloed gehad op je prestatie? Nou, het is wel zo dat wij een heel slecht toernooi hebben neergezet in 1992. Wij kwamen daarin als regerend wereldkampioen... en we eindigden uiteindelijk zesde. En uh, het was een slecht toernooi. Maar ja, ik weet niet maar... of, me, of, of dat nou komt door de indrukken die je hebt gehad. Het is, uh, nee, dat is dat, dat, dat lastig. Nee. Nee. Wat is het verschil tussen die drie geweest? Heb je, heb je een ontwikkeling gezien in die drie Olympische Spelen? Nou, voor, voor mezelf <tus> natuurlijk. In 92 uh, was ik eigenlijk afgevallen. Uh, maar omdat Lysander de Zeeun toegeblesseerd raakte, mocht ik uiteindelijk toch mee. Uh, en ik was van 18, dus ik, ik keek mijn ogen uit en was al lang blij dat ik minuten kreeg. In 1996 uh, had ik 3,5 jaar in Amerika gewoond en gestudeerd. Toen werd ik door Tom van het Heek teruggevraagd. En toen speelde ik de hele tijd. En toen hebben we echt een bronzen medaille gewonnen. Dat was het hoogst haalbare. Dus dat was voor ons goud op dat moment. Dus daar kwamen we ook uit een periode... dat we amper uh, ons hadden gekwalificeerd voor de Spelen. Dus het was echt het goud voor ons. En in 2000 was ik aanvoerster En toen gingen we toch wel met hele hoge verwachtingen het toernooi in. En toen verloren we de eerste wedstrijd tegen China... En toen ging het eigenlijk zo slecht. En toen barstte er een klein bommetje. Waardoor we uh, een slecht toernooi hebben gedraaid. Maar uiteindelijk toch nog uh, ja, met brons naar huis zijn gegaan. Ja. Dus het, het, het zijn totaal verschillende toernooien. Ik kan ook zeggen dat ik bijvoorbeeld Sydney het mooiste vond... qua beleving met vrijwilligers en het land. Barcelona was geweldig qua omgeving. Amerika vond ik minder. Maar uiteindelijk valt de staat er bij de prestatie. Maar als je het in bredere zin ziet uh, qua ontwikkeling van de Spelen... Zie je dan wel een bepaalde commercialisering bijvoorbeeld? Of is het groter geworden? Of, uh... Ja, vanuit de buitenwacht zeker. Ik bedoel, het, het blijft een toernooi waarin je met een beperkt aantal landen uiteindelijk hetzelfde wil bereiken. Of dat nou 92 of 2000 of nu uh, in Londen zal zijn. Um, de aandacht eromheen, de social media en de aandacht vooraf. En uh, dat is natuurlijk gigantisch. Die Beveiliging? Beveiliging. Ja, alleen dat is ook zo. Maar dat, dat zie je vooral nu als buitenstaander. En wellicht als begeleider rondom zo'n team. Maar als speelster in dat geval ben je gewoon met je prestatie bezig. Is er wijze raad die jij uh, wil geven aan de sporters die nu gaan? Ja, vooral die focus houden die ze er al hebben. En die ook in de voorbereiding er wel al ingeramd wordt. En natuurlijk vooral ook wel genieten van wat er op je afkomt. Want het slaat natuurlijk ook nergens op om maar te doen dat je het niet ziet. En niet onder de indruk bent. Het dat is natuurlijk een moeilijke balans. Hè? Aan de ene kant genieten ja. en aan de andere kant gefocust blijven. Ja, ja maar ik denk vooral de damesploeg is, is goed in balans. Er zitten zo'n acht speels, dus ongeveer de helft, die, die heeft het al een keer eerder meegemaakt. Dus die kan er ook wel een beetje voor waken dat, dat er grenzen zijn aan het genieten. Um, en er zit gelukkig ook een jonge onbevangen ploeg bij die ook gewoon echt geniet en, en onder de indruk van het geheel. Ja. En ik denk dat als coach en als begeleidingsteam je vooral die balans moet zien te vinden. En uiteindelijk zit het tussen je oren en moet het op het veld gebeuren. Dus, uh... Zie je het ook gebeuren? Hoe, of hoe ze nee, het gaan zie, doen. Het, of, zie je het, zie het, het ook gebeuren? Dat ja. Ze, ja. Ik ga de eerste Die favoriete paar rol wedstrijden. waarmaken. oh dat nee, bedoel je? Ja, letterlijk of kleur Ik zie de eerste twee wedstrijden gebeuren. Ja. Nou, ik, ik heb daar ik heb wel goede <laughs> verwachtingen. Ja, waarom niet? Ik, vind dat ze, ik ben blij dat ze het uitspreken. Dat, ze, dat, ze de, dat, dat die druk op, zes, op zich ligt. Ik denk ook dat dat best wel een heftige positie is. Volgens mij moet je dat ook maar eens de mannen vragen. Die, uh, die van 96 uiteindelijk toch nog een keer Olympisch kampioen in 2000 zijn geworden. Maar um, ja, ze hebben een hele goede voorbereiding gehad. Maar het is een blijvende speler. Ze hebben best een pittige poel. Um, maar als ze gewoon tussen haakjes normaal blijven doen. dan uh, vind ik ook echt dat ze in die finale thuis horen. Sports Illustrated zegt dat de finale tussen Nederland en Argentinië gaat. als ik uh, me ja. goed kan herinneren. Ja, en dat wij en, verliezen. En dat, en dat Nederland dan, uh, verliest, Ja. ja. ja. Nou, ik denk dat dat, ik vind dat. Als zij in die finale staan, dan, dan denk ik dat ze hem gaan pakken. Maar het, het is vooral die weg ernaartoe. Hè. Die, die oh. voorrondes. Uh, we hebben drie Aziatische landen in onze pool. We hebben Engeland, die als thuisland natuurlijk. Uh, ja, toch extra vleugels krijgt. Als je eenmaal zover bent, dan, uh, dan denk ik dat die meiden zich ook niet gek laten maken. Alhoewel ja. Argentinië wel bewezen heeft dat ze altijd op grote snoeien aanwezig zijn. Even de accommodatie op een nieuw veld, een blauw veld. Uh, dat dan beter zou zijn voor de televisie, want dan zie je het balletje beter, is dan uh, uh, gezegd. En dan wordt er door uh, de ploeg op geoefend. En dan komt de commentaar: het balletje sprong wel heel erg op. Ja, ja, dat zal denk ik niet met het blauwe veld, maar nee, weet ik weet het niet, ik hoor. Ik niet. Nee. Dat, dat zou best kunnen. Maar volgens <laughs> mij, wij hadden toch zo'n hockeyveld hier in Nederland om. Uh, je ja. speciaal het voor te bereiden. Dus hoe kan er dan zo'n verschil in zitten? Ja, dat is altijd verschil. Ook in de voorbereiding naar Sydney hebben we het zogenaamde Sydney-veld neergelegd in Amsterdam. Dat zou dan hetzelfde moeten zijn als waar we dan op te spelen. Maar uiteindelijk is dat toch net altijd anders. Het stuitert meer of het is droger of het is troever. En de kleur, ja, je kan het allemaal blauw schilderen. Maar gewoon elke gasmat, zelfs kunstgasmat, is toch net anders dan de andere. Ja. Ja. Je werkt ook bij de Johan Cruijff Foundation. Ja. Uh, wat doe je precies? Ik ben daar directeur. Dus wat doe je dan precies? Wat wij doen is wij werven fondsen... om uiteindelijk zoveel mogelijk jeugd uh, in beweging te kunnen brengen en ook houden. En het meest bekend zijn wij denk ik van de kruifkoorts... de aanleg van de trapveldjes. Maar daarnaast investeren we heel veel ook in de gehandicapten sport... om vooral uh, de jeugd met een beperking uh, niet alleen aan, ja, aan de sporten te krijgen... maar ook de talenten die er zijn te stimuleren om straks naar de Paralympics te gaan. Er wordt heel erg bezuinigd hè, op uh, sporten bij de jeugd. Uh, sport op school bijvoorbeeld. Is dat iets wat jullie ook merken waarvan je zegt van ja, dat, dat zien we wel terug. Dat is een slechte ontwikkeling, kan ik me voorstellen. Dat dat denken. Ja, ja, bezuinigd is mee. Ja, VVS heeft bijvoorbeeld wat, wel een aantal goede dingen gedaan. Onder andere ook te, te, te investeren in de sportbuurtcoaches. Dus dat er meer mensen in die wijken tussen de school en de vereniging actief zijn. Um, er is nog een andere sportimpuls. Dat vind ik weer meer een projectenapparaat, waar ik wat minder enthousiast over ben. Maar waar wij ons wel zorgen om maken is dat... Ja, als je kijkt naar de curve van uh, verhouding kinderen die te dik zijn... of zelfs obesitas hebben, gaat dat niet de goede kant op. Dus wij hopen eigenlijk dat er eindelijk echt eens een keer... op die scholen verplicht gewoon meer uren... Gym gegeven gaat worden en niet een bepaalde mate van vrijheid van, uh, van het is belangrijk. Maar ik zie het liefste dat men het eigenlijk zo serieus ziet als het belang van leren lezen, schrijven, rekenen. Ja. Is dat je ook gewoon leert dat het lichaam waar je mee wordt geboren. Dat je dat gewoon gezond onderhoudt. En hoe pakt zo'n uh, foundation, zo'n young foundation dat dan aan? Hoe, uh, om dat voor elkaar te krijgen? Um, ja, wij zijn een klein clubje en redelijk onafhankelijk doordat we zelf het geld uit de markt halen um, en wij investeren met de aanleg van die veldjes doen we eigenlijk al. Maar iets. Ik bedoel meer zo'n zo project als meer meer uren gym op school. Ja. Zijn jullie daarbij betrokken? Um, nou, wij wij wij zitten soms wel bij de overleggen en hebben het erover. nemen dan een positie in. Alleen, wij worden ook een beetje moe van het om alleen maar over te praten. Dus toen zijn we eigenlijk begonnen van, oké, okay, nou, dan zorgen we dat er bij die scholen meer voorzieningen zijn. Onder andere de kruifkoorts. En we gaan nu meer ook op die schoolpleinen doen, om in ieder geval te zorgen dat de omgeving van de jeugd enthousiasmeert en, en, en stimuleert om te bewegen. Maar we zullen wat dat betreft vooral ook het geluid blijven laten horen. Maar wij zijn geen lobbyclub. Wij zijn niet goed in heel erg lang praten en, en veel papier zetten. Dus wij zijn vooral een hele pragmatische club die het wel laten zien. Dus door het geld te steken in de projecten die ook structureel uh, de jeugd hopelijk ja, in beweging brengt en, uh, en houdt. En we zoeken er altijd partners voor. En dat kan uh, de overheid zijn, maar dat kan collega-stichtingen of bedrijfsleven zijn. Ja, heel, ja, helemaal wel reageren, volgens mij. Ja, Ik denk, ja, ik denk dat gymnastiek naast op school, hè, gewoon op de lagere school, de basisschool, dat dat gewoon goed is. Net als dus die wijkaanpak, hè, die Carol ook noemt, dat, je dat soort dingen die je zegt, als mensen al vroeg gaan bewegen, blijven bewegen, kun je daar natuurlijk daarmee helemaal ellende mee uh, voorkomen. En het sport, van dit moet er de uitgaven best omhoog. Maar het is een van de weinige posten in de begroting die is ontzien. Maar je moet zeker kijken hoe kun je mensen meer in beweging krijgen, ook in de wijken, dat het ook dichterbij is en niet altijd het sportveld op een half uur fietsen. Maar dat is natuurlijk um, um, altijd bij de VVD een vraag, moet de overheid dat doen? Of, of is dat iets voor stichtingen als uh, Johan Cruijff Foundation? Ik vind het heel goed wat die stichting doet, want ben ik van huis uit een Feyenoord supporter. Maar, <lacht> wel, is wel maar ik zeg wel. Even, maar wel we hebben dus ook gezegd... al toen het in het verkiezingsprogramma staan, maar dat heeft ook in het regeerakkoord wat nu nog steeds... van, hé, hey, daar moet je toch meer gaan doen. Ook in die wijken dat je meer gaat doen samen met die gemeentes. Want juist als je mensen dus kunt zorgen dat ze meer bewegen... Hè, dat dat alleen maar natuurlijk goed is... dat je daarmee ellende kunt voorkomen. Daarom is de sport ontzien. Ik zou meer willen doen, zeg ik persoonlijk... maar de sport is wel ontzien. Ik denk dat te de breed ook het idee is van, hé, hey, daar moet je geld in stoppen. En met gymnastiek les... Want gekwalificeerde mensen kun je natuurlijk veel meer bereiken. Ja, maar daar is nog wel echt heel veel te winnen. En, en ik merk wel altijd een beetje de, zoiets van dat is de verantwoordelijkheid van de ouders... en de scholen zelf en de gemeentes en de stichtingen zoals die van ons... En ik vind wel dat als je ziet dat het zo slecht gaat qua gezondheid... en dat het alleen maar erger wordt... dat je bijna een verantwoordelijkheid hebt als overheid... om daar dan toch misschien ook wel wat sturender ja. in te zijn. En dat zijn interessante discussies waarbij wij ook wel behoefte hebben... om daar eindelijk ook iemand ja. neer te zetten die dat ook realiseert... in plaats van dat die projectencarousel van de echt een structurele verandering... Met, met projecten, al die aarselingen... op een gegeven met projecten bezig. Die aarzeling ja. kan ik mij gewoon voorstellen. Maar je kunt natuurlijk gewoon zeggen op een moment, er moet weer gewoon... van het scholenbudget, wat ik toch van de overheid, van de Rijksoverheid komt... moet gewoon een aantal uren gymnastiek worden gegeven. Nou, dat lijkt me een reëel iets. Want ja. je moet oppassen, die zorg denk ik wel... dat je veel te veel in projecten blijft hangen. Ja. De overheid heeft... De rol moet je niet overdrijven, zeggen we als liberaal... maar een aantal dingen moet je wel degelijk doen. Ja, nog even over Johan Cruijff. Feyenoord werd kampioen in 1984, volgens mij. Hij is verder, ik weet niet, te ja. weten, maar ze werd een kampioen. Ja. Aan, de, a, aan de hand van... Nummer 14, ja. ja. Nee, dat wordt even... Nee, nee. Ik ben nummer 14 op de VVD-lijst. Dus ik heb <laughs> al gezegd, ik heb het nummer van Johan Kruif. Oh, toch wel. <laughs> Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Zomaar drijven na het vliegen in de wolken drijf je hier.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 Favorietie van Helemaal Empirisch. weinig groot. De verdronken vlinder. Maarten Segers, uh, nog even kort voor negenen. Uh, je, toen je in Syrië woonde, heb je toen veel aan sport gedaan. Uh, nou, of kon je daar überhaupt veel aan sport doen? Ja, sport is in het Midden-Oosten en, en ook in Syrië vooral eigenlijk een luxegoed luxe voor mensen. Dus, en met name sport in competitieverband en bij vereniging. Dat is eigenlijk alleen maar weggelegd voor de elite. Mm. En wat dus dan de gewone jongens doen, die huren dan met een paar mensen ze een veldje af. En dan gaan ze daar lekker tegen elkaar voetballen. En dat heb ik wel veel gedaan, ja. Ja, het is gewoon zoals we dat vroeger op het schoolplein deden met uh, twee jassen. En dan uh, er staan, er, er staan er ook echte, echte goals. Van. Dat hangt er vanaf. Je kunt dan ook inderdaad uh, professionele veldjes huren. Dan moet je wel meer betalen. Maar ik heb ook al gewoon op schoolpleinen gevoetbald. Ja. Dus uh, ja, dat, dat doet me toch denken aan mijn jeugd ook in Nederland. En, dat, uh... en Hoe verdeel je dan de teams? Poten? Midden? Ja, ja trekken heette dat vroeger bij ons in de jeugd. Ja, gewoon pootjes naar elkaar en ja, dan, ja. wie het laatste hele pootje heeft die mag beginnen met kiezen, zoiets. Ja, en dan ja. Uh, gewoon anderhalf uur lekker voetballen en uh, ja, sport op tv, ik heb de, de WK twee jaar geleden daar gekeken en uh, voetbal is natuurlijk razend populair in Syrië, vooral Barcelona en Real Madrid. Wat Laat is buitenspel in Rabies eigenlijk? Tess de Cédul. Wat? Tessellul. Ja, tuurlijk, Dat hoor je zo. Hé, hey, Tessellul. Ja. <laughs> Jongens, het denkt de infiltratie aan. Okay. Oh, oh. oh okay. Na negen dan gaan we het hebben over demonstrerende burgemeesters in Italië en een presidentskandidaat in Amerika die ineens opvallend veel extra volgers heeft op Twitter. Tot zo.